Marjet Krol met het NOS Journaal. Lelystad Airport mag alleen open voor vakantievluchten als de uitstoot van stikstof omlaag gaat. Dat zegt de stikstofcommissie Remkes in een advies aan het kabinet over de luchtvaart dat morgen officieel wordt gepresenteerd. Als de luchtvaart niet net als andere sectoren een bijdrage levert aan vermindering van de uitstoot, zou ook Schiphol niet meer mogen groeien, vindt de commissie. Het loopt storm voor de regeling voor varkenshouders die willen stoppen... meldt het ministerie van Landbouw. Er was gerekend op 300 aanmeldingen, maar dat aantal is al ruimschoots overschreden. En omdat er zoveel animo is voor de regeling... komt een deel van de boeren waarschijnlijk niet in aanmerking. Bedrijven die veel overlast veroorzaken, krijgen voorrang. Groot-Brittannië heeft door een computerfout 75.000 veroordelingen... van buitenlandse criminelen niet doorgegeven aan hun land van herkomst in Europa... De criminelen konden daardoor ongestoord naar hun land terugreizen. En toen de fout na jaren aan het licht kwam... werd het geheim gehouden uit angst voor imagoverlies... schrijft de Britse krant The Guardian. De Europese Commissie heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd... om de tuchtkamer van het Poolse Hoge Rechtshof nu echt snel te schorsen. Die kamer is twee jaar geleden door de Poolse Conservatieve Regeringspartij ingesteld... om rechters te beoordelen op de zuiverheid van hun handelen... Europa ziet in de Tuchtkamer een middel van de Poolse regering... om kritische rechters monddood te maken. En de Amerikaanse regisseur Spike Lee... wordt de eerste zwarte juryvoorzitter van het filmfestival in Cannes. Lee is 62, hij is vereerd, zegt hij. Vier jaar geleden weigerde hij nog bij de uitreiking van de Oscars te zijn... omdat hij die te wit vond. Het weer op de meeste plaatsen regen, de wind wordt stormachtig... langs de kust, en mogelijk even storm op de wadden...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 ...op terug bij Peerstol Radio Show 1368 hier op CFM Zandvoort... ...in het laatste uurtje, tweede uurtje, laatste uurtje... en het laatste uurtje van deze dinsdag. Mijn Little Book, uh, zo heet het, uh, laatste album van François Couture... ...een Fran Canadees, ik wou Frans maar zeggen, nee, Canadees. En daar komt uh, toch regelmatig nieuwe muziek vandaan... ...uit het uh, verre Canada... Daarna Elion met een, uh, een albumtitel die ik niet kan uitspreken. De track heet in ieder geval Marius' Dream. Um, even kijken. Ja, François Couture komt later in dit uh, uurtje nog terug met het album Rosarium. Verder um, natuurlijk nog de nodige andere werkjes. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ga er lekker voor zitten. Een ontspannen relax, want dat hoort allemaal in dit programma Peaceful Radio Show.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 to peaceful radio please visit my website at acousticoceanmusic.com